Begin deze week verscheen een rapport van de Nationale Ombudsman, waarin staat dat uitgeprocedeerde asielzoekers soms 18 maanden gevangen zitten voordat ze worden uitgezet. Dat is volgens de Ombudsman onmenselijk. Nederland zet aanzienlijk minder asielzoekers uit dan de Tweede Kamer denkt. In ruim de helft van het aantal gedwongen uitzettingen dat minister Leers noemt gaat het helemaal niet om asielzoekers, maar om illegale die bij de grens zijn tegengehouden, meldt nieuwsuur. Tweede Kamerleden zeggen dat ze zich misleid voelen. Woordvoerder van het ministerie laat weten dat de cijfers in het rapport gewoon kloppen. Ook Italië wordt geteisterd door bosbranden. De afgelopen dagen zijn meer dan 150 natuurbranden geteld... en op Sicilië is de noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. In de regio Emilia-Romagna, die in mei werd getroffen door een aardbeving... kwamen twee mannen om. Het zwaarst getroffen gebied is Campanië, waar 50 branden woeden. Ook in de buurt van Napels en Rome woeden bosbranden. In Rusland hebben 65 mensen jarenlang gedwongen onder de grond geleefd. De mannen, vrouwen en kinderen waren volgelingen van een sekteleider... De politie vond in de catacombe 38 volwassenen en 27 kinderen. De jongste van hen was 1 jaar oud. Het oudste kind was 17 en had nog nooit daglicht gezien. De kinderen kregen geen onderwijs en medische zorg. Ze zijn opgevangen in ziekenhuizen. Het weer vannacht opklaringen en blijft droog. Plaatselijk ontstaan mistbanken. Overdag zijn er wolkenvelden, maar geleidelijk wordt het zonniger. Het is overwegend droog en het wordt een graad of 21. Dit was het NBS Journaal.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 Eind jaren tachtig was het een straat die je beter maar kon mijden. De Haarlemmerdijk, in het centrum van Amsterdam. Veel leegstaande panden, drugsoverlast en een kwakkelende middenstand... maakten dat je beter een blokje om kon lopen. Maar begin van dit jaar werd diezelfde Haarlemmerdijk... met in het verlengde daarvan de Haarlemmerstraat... uitgeroepen tot de leukste winkelstraat van Nederland. Een transformatie die voor een groot deel te danken is aan Nel de Jager. Een betrokken buurtbewoner die niet wachtte op een talmende overheid... maar zelf aan de slag ging. Tegenwoordig heeft ze er zelfs haar beroep van gemaakt. Zij is straatmanager en lang niet meer alleen in Amsterdam. Nel de Jager, goeienacht. Van harte welkom. Fijn dat je er bent. Tot twee uur ben je hier. en Na enig ga je ook adviezen geven aan mensen die, die uh, ja, problemen hebben in hun straat. Adviezen hoe je een kwakkelende straat tot bloei kan uh, laten komen. Dat heb je gedaan met die Haarlemmerdijk, met die Haarlemmerstraat... Eerst maar eens eventjes, waar vind ik die straten precies in Amsterdam? Uh, hij ligt eigenlijk, als je vanaf het Centraal Station komt, uh, aan je rechterkant. Moet je even de Prins Hendrikkade over, als je loopt. Maar je kan ook met de fiets uh, natuurlijk gaan, of met die auto. Maar het is niet zo verstandig in Amsterdam met de auto. Nee. Uh, lopend is, is het makkelijkste eigenlijk. Nou, aan de rechterkant... En dan kom je op een gegeven moment bij een heel mooi brugje... en dan zie je een engel ergens op een gebouw staan. Nou, daar begint die Haarlemmerstraat. Bij die engel, dat kan geen toeval Precies. zijn. Een straat met een lange geschiedenis, hè? Ja, het is... Uh, nou, als je kijkt, uh, Haarlemmerdijk is een van de oudste dijken van Amsterdam. Daar uh, zijn eigenlijk de grachten uh, een beetje door ontstaan. Uh, mm -hmm. Dus dadelijk is Amsterdam 2013 een uh, feestje viert. Ja, daar gaan we natuurlijk ook meedoen. Uh, Wat viert Amsterdam in 2013? Uh, 400 jaar grachten. Kijk, ja. en daar hoort de Haarlemmerdijk ja. wel degelijk bij dus. Ja. Die Haarlemmerstraat stond lange tijd een beetje bekend als een beetje smoezelige straat. Die nam je liever niet als je uh, s'avonds door Amsterdam wilde wandelen. Nu is het de leukste winkelstraat van Nederland. We gaan het erover hebben hoe jij dat voor elkaar hebt gekregen. Samen met uh, andere buurtbewoners, samen met de, de ondernemers daar in die buurt. Maar eerst maar eens even terug naar de jaren 80. Waar woonde jij toen? Uh, ik ben in 1985 in Amsterdam, komen wonen. Waar kom je vandaan oorspronkelijk? Ik kom oorspronkelijk uit Den Haag. Uh, uh, ik, kom, uh, ik ben geboren tegenover Tollenspoor. Mm -hmm. Dus uh, de kruising stationsbuurt uh, Schilderswijk. Daar ben ik eigenlijk geboren. Daar liggen je wortels. En daar liggen mijn roots. Uh, en uh, na een aantal uh, jaren omswervingen via Oudebos, Rozenau, Breda, Tilburg. Waarbij ik uiteindelijk moest gaan kiezen uh, mijn studiejaar. En dat kon ik alleen maar doen of in Utrecht of in de Amsterdam. Dacht ik, ja, ik wil gewoon terug naar de stad. Ja, ik ben je bent echt een stadsmens? Ja, ik ben echt een stadsgat. Ja, dat, dat ja. was je in Den Haag al. Ja. Daar heeft zich ja. dat zo ontwikkeld. Ja, ik ben echt een uh, mens die van de stad houdt. Uh, ja. en waarom ben je de stad zo fijn? Uh, de stad is uh, een, een, een, een mengelmoes van... Uh, uh, uh, je kan daar anoniem overal... Uh, ...induiken of je kan je ergens instorten. En uh, ja, dat vind ik natuurlijk wel heel fantastisch. Er gebeurt veel, je ziet veel. Je kan het van afstand bekijken en je kan er middenin gaan zitten. Ja, dat laatste, dat doe jij met enige regelmaat, dat past bij jouw karakter. Ja. Je koos op een gegeven moment voor Amsterdam omdat je daar je, je studie wilde afmaken. Ja. Welke studie volgde je op dat moment? Uh, sociologie van de gebouwde omgeving. Nou, dat past dan wel weer goed bij een stadsmens. Ja, ja. ja. De, toen ik uh, uh, daarmee bezig was, had ik echt ideeën van... ja, dat doe ik hiermee. Uh, de stad was natuurlijk een heel fascinerend onderwerp... Mm -hmm. maar stond helemaal niet zo centraal. Het was meer politicologie en uh, rechten. En uh, sociologen... Ik weet nog dat ik meneer Baan kreeg als uh, consulent Stadsvernieuwing. En toen zei uh, een van mijn begeleiders... Ja, maar sociologen zijn toch van die mensen met die geetvolle zakken aan? Toen dus zei ik, ja, maar die draag ik helemaal nooit. Ik heb nog nooit gedragen. <laughs> dus, ja. dus eigenlijk werd, werd jullie vak niet zo goed begrepen? Nee, en ik denk dat het nog steeds niet zo heel erg goed begrepen wordt. Uh, en uh, uiteindelijk ben je met mensen bezig, met processen bezig. En uh, je bekijkt dat uh, van alle kanten uiteindelijk. En zo benade je hem ook. Uh, en dat is wat je eigenlijk met een studie sociologie doet. Maar ja. goed, het heeft verschillende uitgangspunten en verschillende... Kanten, uiteindelijk. Sociologie van de gebouwde omgeving, ja. die studie volgde je. Daarom ging je naar Amsterdam. Ja. En waar kwam je te wonen in Amsterdam? Uh, mijn eerste woning in Amsterdam was een flat langs de uh, grote weg. De A10, uh, geloof ik. Er dus staan een aantal van die grote flats. Oh daar? Ja, daar kon je heel makkelijk inkomen, want dat was een vrije vestiging. Maar dan moest ja, je wel een jaar, niks. Uh, nee, en dan moest je wel een jaar uh, uh, huur uh, aangaan. Nou, een supergroot flat was echt zo, wauw, wat is dit uh, hier... Maar elke nacht hoorde je zo die snelweg. Het was net of je een tentje langs snelweg had. Uh, hoorde je zo de gezoom van die auto's voorbij uh, gaan. En toen mocht je daar nog harder dan 80 waarschijnlijk? Ik denk het. Uh, ja, ik denk het. Er waren ook geen geluidsschermen, helemaal niks. Uh, maar goed, we konden daar uh, uiteindelijk terecht. Uh, met toenmalig de vader van mijn kind. En na een jaar, ja, toen hadden we zoiets van... ja, dat kunnen we gewoon niet meer betalen. Toen zijn we in uh, Bos en Lommen gaan wonen. de Verguitstraat. En uh, ja, daar ging het niet uh, helemaal goed. En daar spatte onze relatie uiteindelijk. En toen ben ik zelf op het Raan plein uh, terechtgekomen. Dus aan de kop van die Haarlemmerdijk, als het ja. ware. Ja. ja. En wat voor buurt trof je aan eind jaren tachtig? Beschrijf nou, de sfeer eens daar in die straat. De sfeer in die, in die straat, hè? En op die Haarlemmerdijk. Nou, ik was er ooit een keer geweest. Want het plan was ooit als, uh, met mijn studie... dat ik uh, had gezegd van nou weet je wat, dan ga ik uh, door de week ga ik in Amsterdam op Kamers. En dan kom ik in het weekend weer terug naar uh, Tilburg. En uh, uh, toen kwam ik eigenlijk in Haar in mijn buurt terecht... maar dat heb ik nooit als zodanig gezien. En toen dacht ik, eet je wat een leuke buurt, wat een vibe uh, zit erin. Uh, ja, een beetje ratje toe, een beetje nou, van alles en nog wat. Maar het had wel echt een gevoel. En wat voor gevoel was dat dan? Ja, dat kun je zo moeilijk eigenlijk beschrijven. Maar dat je eigenlijk daar rondloopt en je denkt... wat gebeurt hier allemaal, er zaten krakers... Er uh, waren krakerscafés, uh, nou, wat verpauperde pandjes tussendoor... maar van alles en nog wat gebeurde. Nou, een van de beroemde dingen is uh, restaurant Leto. Nou, dat zullen een aantal mensen best wel weten daar. Wat is dat, restaurant Leto? Ja, dat was altijd lol. Uh, dat was de grootste lol dat je daar kon hebben. Maar als je naar boven keek, dan zag je de duiven in... Uh, rondvliegen, dacht je, oh, als die maar niet op mijn bord vallen... Nee, uh, nee, nee, of anderszins iets achterlaten. Precies. Uh, en je had er toen destijds uh, restaurant Eucalypta. Nou, geweldig, gewoon, uh, met een binnenplaats. En wat zijn de mensen bij Eucalypta? Portugese eten. Oh ja. Ja, dat was geweldig, gewoon. Uh, nou, misschien dat mensen zich dat nog wel herinneren. En zo had je wel meer van die uh, zaken. We hadden uh, een meisje die uh, kleding maakte, maar die zat daar gewoon in een kraakpand... Dus het was wel een avontuurlijke buurt, zo ja. te horen. Ja. Jij werd er wel door aangetrokken. Ja. Maar heel veel mensen vonden het een beetje smoezelig. En die leden die, ja. die buurt toch een beetje. Was het te gevaarlijk voor, voor buitenstaanders? Als je niet wist waar je naartoe moest. Ik welke restaurant je wel je niet of niet weet, moest gebruiken. Precies. Ik denk als je niet weet uh, uh, waar je naartoe moet. Dat je dan uh, eigenlijk een beetje onbehagelijk gaat voelen. Maar goed, dat heeft elke buurt. Als je een buurt niet goed kent en je komt daar... en je weet niet wat het is, dan voel je je altijd een beetje zo van... Uh, ja, maar dan nou uh, voel je je misschien in de grachtengordel al wat minder snel onbehaaglijk dan uh, achter in een achterbuurtje. Uh, ja, maar ja, ik, ik bestreed dat het een achterbuurt was. Dat was het niet? Nee, uh, het was met name een buurt waar veel dingen dichtgetimmerd stonden. Heel veel achterstandig onderhoud. Uh, nou, krakers dan. En er zaten natuurlijk ook uh, coffeeshops... Ja. Immens veel, want ik weet nog dat ik begonnen ben op de Haarlemmerstraat met 24 shops. 24? Ja. Hoe zitten er dan nu? Ik heb er nu in totaal, geloof ik, nog maar zes. Maar ja, ik begon zeg, met 24, 24 coffeeshops. coffeeshops uh, en ja. wat betekende dat voor zo'n straat? Want dat heeft natuurlijk wel uh, zijn gevolgen voor de sfeer in zo'n straat. Zeker, want dan zie je dat het publiek aantrekt waarvan je denkt. Ja, is dat nou uh, waar je wil? Want het waren niet echt coffeeshops... er zat wat gemoedelijk uh, mensen een uh, joint te roken. Nee, dat was echt keihard. Er moest je altijd met een boog omheen. Er zaten allemaal van die hele grote mannen met honden. En dan je dacht van... oei, wat is dit eigenlijk? Uh, ja, ja. Ja, dat geeft toch een soort uitstraling van... Uh, van wie is die buurt? Nou, van ons. Ja, wie, wie is hier de baas? Op een gegeven moment ben je ook voor die buurt gaan inzetten. Aan de ene kant vond je het wel een leuke buurt, wel een spannende buurt zo ja. te horen, dus je voelt je ja. je daar wel thuis. Maar er moet een moment geweest zijn dat je dacht, en nu zijn we te ver gegaan met deze buurt. Nou, ik heb eigenlijk nooit gedacht, we zijn te ver gegaan met deze buurt. Omdat, ja, wat is te ver gaan? Mm -hmm. het, het was natuurlijk de hele situatie zo van... Uh, in de jaren tachtig wilde eigenlijk helemaal niemand meer in de stad wonen. Iedereen ging naar uh, de parkwijken. Precies, of uh, uh, nou, uh, hoe heet het, Purmerend, Lelystad. Ja. Uh, omdat uh, uh, uh, de woonsituatie niet zo herinnerend was. Er was nog geen stadsvernieuwing. Men wist eigenlijk niet goed hoe na te denken over die stad... En uh, er werd wel van alles geroepen, bouw voor de buurt... en iedereen moet een dak boven zijn hoofd, en uh, nou noem maar op. Maar het was ook de gedachte van de grote verkeersdoorbraken. Nou, daar zien we natuurlijk nog wel een aantal gevolgen van in die stad. Ja, vierbaanswegen midden in de stad, ja. Precies, uh, gedachte. Dus er was eigenlijk gewoon een idee van... ja, we moeten wat, maar wat moeten we dan precies? Maar had de gemeente geen plannen met, met zo'n Haarlemmerdijk, zo'n Haarlemmerstraat? Ja, die hadden ze eigenlijk voorkomen afgeschreven omdat voor, verloren buurt. Uh, ja, verloren buurt. Omdat uh, met name de houttuinen, dat hele stuk uh, uh, richting uh, uh, het Haarlemmerplein... Is dat het gebied tussen de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en het station? Ja. Of en, en, en het spoor, liever gezegd? Ja, en het spoor. Want door die spooruitbreiding, hè, want laten we niet vergeten... Uh, de eerste, uh, station, het eerste station van Amsterdam... was eigenlijk gesitueerd achter de Willemspoort... Sommige mensen noemen dat de Brandenburger Tor. Maar dat is het niet. Het is een beetje een robuust gebouw. Zullen we het zo maar omschrijven? Maar daar stopte oorspronkelijk de trein vanuit Haarlem naar Amsterdam. De eerste trein in eerste Nederland. Trein. Maar goed, die werd op een gegeven moment doorgetrokken... naar de plek waar die nu staat, waar het nu ligt. En uh, dan zie je dat daardoor in een keer... een heel andere routing door die buurt is gekomen. Sporen uitbreiden. Nou, Dat ging van twee naar vier, naar zes... Nou, iedereen die die documentaire van uh, andere tijden heeft gezien, die heeft toch gezien dat de trein uh, langs denderde. Dan kon je bij mensen op uh, hun bord kijken als het ware. Ja, ja. Wonen was heel uh, slecht. Dus uh, uiteindelijk uh, zie je dat dat gevolg heeft gehad van uh, ja, wat doen we ermee? Dat werd groots gesloopt. Uiteindelijk dat betekent heel veel vlies van koopkracht. In ene keer. Het is ook een arme buurt. Precies, dan, dan krijg je in ene keer zo van ja, wat moeten we hier nu uiteindelijk mee? Maar de gemeente had die buurt eigenlijk laten schieten. Maar zijn er ook plannen geweest om, om de gebouwen uh, aan die straat en aan die dijk te slopen of niet? De sloop, ja, ik denk ook wel dat dat overwogen is. Omdat je heel veel zag: gebouwen die dichtgetimmerd zaten, panden dichtgetimmerd zaten. Het een zijn geen doorheen. monumenten aan die. Aan die uh, straat. Nou, uh, uh, de Hademer-Dijk en hademer hebben een. Keur aan monumenten. Dus dat slopen, dat ging ook eigenlijk helemaal niet. Ja, maar die gedachte was helemaal niet zo. Er is toch heel wat weggesloopt in de jaren Er waren 80. toen nog geen monumenten in die straat. Die zijn later pas monument geworden. Nee, die waren wel monumenten. Alleen had men nog niet de zorgvuldigheid... om zo met dingen om te gaan. Als je nu bedenkt, de fraaie posthoornkerk... die gewoon nog op de nominatie stond om gesloopt te worden. Wat maakt die kerk zo mooi? Die... Prachtig mooie spitsen die daar uh, vanuit de verte al uh, te zien zijn. Zelfs als je in Amsterdam-Noord staat, dan zie je nog die mooie rankspitsen ja, staan. Nu dus een sieraad voor die buurt, ja. toen op de nominatie om gesloopt te worden. Op een gegeven moment zeiden jullie als bewoners, en jij voorop, van dit kan zo niet langer, we moeten die buurt redden als het ware. Nou, ik heb het anders gedaan. Ik ben niet zo'n uh, zo uh, uh, mevrouw die roept, we gaan de buurt redden... Ik ben uh, gevraagd. Ik werkte destijds in Rotterdam bij een bewonersorganisatie. Mm -hmm, dus je pendelde tussen Amsterdam en Rotterdam? Amsterdam en Rotterdam uh, heen en weer. En ik werd toen door een oud studiegenoot van mij gevraagd uh, Van joh, ik zit met een werkgroep met ondernemers. Ik ben daar niet zo handig mee. Misschien vind jij dat wat. Uh, dus zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. Maar het was al in waar. die Haarlemmerstraat? Het was in die Haarlemmer, uh, buurt. En uh, op die manier ben ik daar eigenlijk uh, gaan werken bij een werkgroep. Nou, mm -hmm. verslagen type, uh, ja, kijken, wat, wat gebeurt er allemaal? Want vergis je niet, er waren natuurlijk ondernemers die daar ook bezit hadden. Want ondernemers woonden boven hun winkel. En die hadden in één ene keer zoiets van... ja, als dit nog verder doorgaat, dan ben ik ook mijn ouderdagsreserve kwijt. Ja, die mensen die woonden op hun pensioen als het ware. Precies, waren. Precies. En met hun... En, uh, ben, en, en, en andere mensen zijn we uiteindelijk gaan kijken, ja, wat kan er, wat kan er uiteindelijk niet? Op welke wijze uh, kan dat? Nou, Dan moet je altijd ook geluksfactoren hebben. In die tijd, nou, midden jaren tachtig, werden de projectgroepen stadsvernieuwing uh, ingezet, ingesteld. En uh, daar zat ook het grondbedrijf, want het grondbedrijf koopt de panden op. Dat is een gemeentelijke instelling, hè? Gemeentelijke instelling. Dat was in die tijd. Uh, grondbedrijf koopt de panden, die uh, uh, uh, is als het ware de eigenaar aan het onteigenen. Mm -hmm koopt de panden, maar weet niet wat ze daar nog mee moeten doen. Dus die wachten nog. Nou, dan was het dicht timmeren, uh, slopen. Nou, op een gegeven moment heb ik wel gevraagd... Van, is het mogelijk om die panden gewoon open te houden? En dan ga ik wel op zoek naar misschien tijdelijke ondernemers... die daar wat leuks kunnen doen of zo. Dus je bent ook gaan kijken naar wat, wat heeft deze straat te bieden? Ja. Uh, welke panden zijn er beschikbaar? En wat is hun nodig om die straat weer tot bloei te laten komen? Dat deden ze dus samen met die ondernemers die er al uh, sinds mensenheugenis zaten... Precies. en die hun, hun bezit minder waard zagen worden. Ja. Ja, de werkgroep winkelbeheer heette dat. En hoe ging dat dan? Laten we eens een voorbeeld nemen. Er komt een prachtig pand vrij in die Haarlemmerstraat. Dat grondbedrijf heeft geen idee wat ze ermee moeten. En daar gaat Nel op pad. Ja, nou ja, dat was al heel ingewikkeld. Omdat juridisch ben je natuurlijk helemaal geen eigenaar grondbedrijf is eigenaar en de regel met stadsvernieuwing is... als je er langer dan elf maanden in zou zitten... dan moesten ze opnieuw weer iemand gaan uitkopen. Mm -hmm. Dus uh, geluksfactoren moet je mee hebben. En ook mensen die uh, denken van, nou ja, weet je wat... Uh, die zeurkaus die daar zit, die lawaai-papagaai... Uh, geef ze die sleutels maar en laat ze maar eens laten zien... wat ze dan kan met die grote mond. Ze, vond jou, ze vonden jou een lastige vrouw. Ja, gewoon echt zo van, uh, nou, laat ze maar eens laten zien... dan wat zwaar waard is. Uh, nou, en dan kreeg je die sleutel en dan... Nou, dan dacht ik, nou, dan gaan we op zoek. En uh, ik had er een groepje mensen omheen, ondernemers ook, en gevraagd van, nou, wie kan er uh, tijdelijk etalages maken, vooral van panden die niet meer gebruikt konden worden, omdat die toch wel gevaarlijk waren om daar naar binnen te gaan. Zodat het in ieder geval een beetje gezellig uitzag? Precies, precies. Dat je in ieder geval zo'n, want je moet je voorstellen als je door zo'n winkelstraat loopt en je ziet panden die er eigenlijk niet uitzien, dan denk ik, ja, het lijkt wel een gebied waar, ik weet niet, een bom is gevallen ja. of zo. Dus op het moment dat je die open houdt en op het moment dat je die uitstraling beter laat zijn, beter dan een uh, dicht gemetseld pand, ziet het er altijd weer wat aantrekkelijker uit. Maar dat is één ding. Het volgende ding is om ondernemers ervoor te interesseren om in een verpauperde straat een bedrijfje te beginnen. Ja, dat, is, dat was heel leuk, want uh, degene die eigenlijk er nu nog steeds zit, dat is onder andere de olie en azijn meneer, Meewig. Dat is een van de eerste tijdelijke starters geweest. En die kwam dan naar me toe en die zei... mevrouw, ik uh, verkoop olie aan de zijn. Denkt u dat dat wat is? Ik zei, laten we het vooral doen. En die zette hij dan in zo'n pandje en daar met weinig middelen gewoon kijken wat er gebeurde. Nou Op het moment dat je meerdere mensen krijgt die dat willen gaan doen... en wat rare winkeltjes, maar het heeft toch wel wat... Ja, dan krijg je een soort beweging daarin zitten. En dan durven andere ondernemers ook? Ja, want uiteindelijk hoefden ze geen geld te betalen. Dus ze konden allemaal uitproberen. Ze hoefden niet te betalen om, om nee, daar die, die winkel nee, te vestigen? Nee, ze hoefden geen huur te betalen. Alleen, het enige was, ze moesten binnen elf maanden eruit... Als er wat zou gebeuren met die panden. Of huur gaan betalen. Nee, uh, want anders zou ze rechten kunnen gaan ontlenen. Maar dus... goed, na elf maanden eruit, dat doe je niet graag als winkelier. Nee, maar als jij de mogelijkheid hebt om elf maanden te kunnen kijken wat het waard is. Ja, dat is natuurlijk wel aardig. Ja, maar zo'n olie en dat zei meneer, wat je het net ja. over had. Die, die probeerde het een beetje schoorvoetend. Ja. Die zit er nog steeds. Ja. Maar hoe is die daar dan kunnen blijven? Ik normaal dat hij nu wel huur moet betalen. Ja, zeker, heeft nu een eigen pand zelfs. Uh... Nou, wat, je, wat, wat er gebeurt is dat, dat zo iemand gaat kijken... Het, want je zegt ook tegen iemand... nou, ik kan je niks beloven, je mag hier elf maanden zitten... nou, dan kijken we tegen die tijd, misschien komt er wel weer een ander pand... en dan hop je van de ene naar de andere. Mm -hmm. Dat hebben we met meerdere mensen gedaan. Het Grote Avontuur is nu ook nog een winkel uh, die er nog steeds zit. En wat verkoopt nou, het Grote Avontuur? Uh, zij is ooit begonnen, Anna, met uh, het uh, van de straat afhalen van oude kasten... en die weer opknappen oh, ja. en die weer verkopen. Ja. Gewoon ristraalen van oude, oude, oude meubels. En uh, nou, die is geloof ik wel vier of vijf keer uh, ergens anders gaan zitten. Was ook een hele goede etaleuze. Dus die kon mij helpen met uh, de etalages. Gewone, Sfeer brengen in de straat. Precies, en we leenden dan allemaal materiaal bij collega-ondernemers. We hadden een stoffenwinkel en dan gingen we lappen stof halen. En een kwast verf en zo deed je eigenlijk wel van alles. Ja, en waarom zijn sommige winkels dan toch... Gebleven. Hoe kon dat dan? Of hebben ze uiteindelijk hun eigen pand gekocht van het grondbedrijf? Ja, nou, die uh, zijn uiteindelijk... Kijk, dan zag je wel eens dat er weer een pandje vrij kwam... van een particuliere eigenaar bijvoorbeeld... wat niet op de nominatie stond. En daar is toen gewoon uh, een matching tot stand uh, mm -hmm. gekomen... Mm -hmm. En dat is bijvoorbeeld met de olie en azijn zijn meneer uh, gebeurd... die op een gegeven moment uh, de mogelijkheid kreeg... om daar een definitief pand te kunnen huren. En zo haalde jij steeds meer ondernemers naar die straat. Ja. Um, ik neem aan dat je wel steeds in goed contact bleef... ook met die gevestigde ondernemers. Ja. Want uh, die hadden een bakkerij of die hadden een slagerij... of die ja. hadden een, een stoffenwinkel die uh, uh, moest overleven. Ja. Dus wat er aan uh, ondernemers bij kwam... moest het natuurlijk wel een beetje matchen met, met hun neering. Uh, ja, dat zag je ook vaak, dat je, uh, uh, zal maar zeggen... de oud, uh, oud en de nieuwkomers... die dan zoiets hadden, uh, wat moeten wij met... Uh, met een aanzijn en uh, dat was ook vaak uh, waar ik wel uh, uh, aan de ene kant toe moest lachen... maar wat ik aan de andere kant ook ontzettend moeilijk vond... zo van, ja, je werkt met een groep ondernemers... en die groep die dan zegt, wij weten wel hoe het moet... en wij hebben altijd dit, en dan je dacht, ja, hoe kom ik hier tussen? Want het eerste wat ze dan had vroeger als je bijeenkomst had... ja, heeft u een winkel, ik zei nee. Weet u waar je over praat? Nee, geen idee. En dan hadden ze zoiets van, geen idee, wat doe je dan allemaal hier? Uh, dus je moest heel erg je sporen verdienen... Van, uh, het ging om vertrouwen. Het ging om te laten zien. Mensen snapten ook niet... wat moeten we nou met zo'n tijdelijke uh, etalage? kunnen we daar onze neering mee? Nee, niet gelijk. Het zal tijd uh, nodig hebben. Dus dat zijn heel veel van die processen... waar je voortdurend gewoon dacht van... ben ik nou gek of hoe zit dat? Ja, dat ik ja. ook wel eens stampvoetend naar uh, een uh, ondernemer ging... waar je dan mee werkte en die zei ik doe het gewoon niet meer. Voor ik wie doe ik mee. het eigenlijk? Ja. Uh, ik doe het toch nooit goed. Maar je deed het allemaal vrijwillig, naast ja. je werk. Ja. Waarom had je zo'n enorm hart voor die straat? Je kunt ook denken, ik zoek een ander leuk pandje in Amsterdam. Ja, ja dat, dat vraag ik mezelf af en toe nog steeds wel af. <lacht> Gewoon omdat ik dacht, het kan niet waar zijn. Omdat er in die tijd ook rapporten kwamen van economische zaken... van die straat heeft geen bestaansrecht. Uh, we gaan hem uh, ontwinkelen, dus geen enkele winkel meer terug. Ik dacht, het kan niet. Dit, is, dit kan echt niet waar zijn. Er zit veel te veel potentie in. Maar dan moet je er wel iets voor doen. Ja, en je, je had natuurlijk ook de juiste studie daarvoor gevolgd... om, ja. om, om daar met je kijk op te hebben. Ja. En op een gegeven moment zie je het natuurlijk ook lukken. Dat, dat lijkt me een mooi moment dat je denkt... het gaat de goede kant op. De kastenwinkel is er, ja. de winkel is er... Uh, uh, de veel kleine horeca nou, volgens mij in de straat. Weet je wat het meer is? Ik ben gewoon een enorm rete eigenwijs iemand. En dat kan en, ook uh, tegen je werken. Dat zeker? mensen zeggen, oh nee, daar oh, hebben dan we, dan Nelden, we zijn niet ja. thuis... Nou, dat hoor ik nu af en toe ook van, Oh jee, daar heb je haar weer. Wat zal ze nu weer bedacht hebben? En uh, aan de ene kant denk ik van ja... Uh, dat is misschien uh, aan de ene kant je kracht, maar aan de andere kant je zwakte. Ja. Dat je gewoon inderdaad heel eigenwijs bent, maar dat je wel denkt, ja, de volhouden wint. Ja, en je moet het van je overtuigingskracht hebben, ja. want je hebt geen uh, uh, status in, in die zin. Ik bedoel, je, als jij zegt, het moet gebeuren, dan kunnen mensen zeggen, nou dat dachten we niet, Nou, we doen het niet. Precies. Niemand uh, ondersteunt ja. jouw autoriteit. Je moet die autoriteit nee. baseren op uh, over overtuigingskracht. En op je eigen wijsheid. Ja, en de en gemeente laten zien. En dat de gemeente ging, ging die met je meedenken, wel via dat grondbedrijf dus? Ja, nou op een gegeven moment, het, het, het, het, het is toch altijd een beetje persoonsgebonden dan. Hè? Ik weet nog dat we een, een hele aardige ambtenaar van Economische Zaken hadden, mm -hmm. um, Herman Muller. Ik herinner me nog zo goed, en die daar echt het volste vertrouwen in had. Dat gaat vast lukken, maar ja, hoe, dat wist u ook niet en die het ook wel voor elkaar heeft gekregen... dat we op een gegeven moment 5000 gulden per jaar kregen aan werkbudget. En uh, nog eens een keer een overtollige typemachine had... die we dan konden gebruiken. Nou, al dat soort dingen meer. Ja, dat is geweldig natuurlijk als je dat uh, voor elkaar... maar die dan ook de blaren op zijn tong moest praten om uh, zijn collega's uh, te van overtuigen van uh, ja werkt het nou of werkt het nou gewoon niet. En dat hij gewoon zei, we houden vol, we houden vol. En dat is natuurlijk heel leuk als je zo iemand treft. Ja, dat iemand zoveel vertrouwen in je heeft Precies. en ook uit de gemeente uh, met je meedenkt. Ja. En af en toe wat geld uh, naar, naar, ja. naar jullie toe uh, ja. wilde sluizen. Ja, ja nu dus de, de leukste winkelstraat van Nederland. Dat lijkt me een enorme uh, bekroning van je werk. Daar gaan we het straks over hebben, Jager Maar eerst muziek uh, die je hebt uh, meegenomen, muziek van Tom Waits. Waarom juist ja. Tom Waits? Oh, ik vind hem zo'n geweldige stem hebben. Hij heeft een soort rasp in zijn stem. Hoewel ik wel vind, naarmate hij uh, wat ouder wordt, dat je helemaal niet meer hoort waar hij nou eigenlijk over zingt. Dus dit is uh, eigenlijk wat een, wat een wat oudere cd. Waar zingt hij hier over? Dat uh, God on Business is. He's a way on business. De, dus dat lied van Tom Waits daar gaan we nu naar luisteren, Het uh, maakt eigenlijk ook niet uit inderdaad, waar hij over zingt, dat denk ik wel met nee. je eens, die stem, die laat je zo helemaal meedrijven Welke. naar andere werelden. Oh, dit ja. nummer is heel mooi hoor. Tom Waits hmm.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 vannacht in Casaluna is Nel de Jager. Zij nam ook de muziek mee van uh, Tom Waits. Nel de Jager als zelfbenoemd zelf benoemd straatmanager, stond zij aan de basis van de metamorfose van de Haarlemmerdijk en de Haarlemmerstraat in Amsterdam. Van straten waarvoor je eertijds liever een blokje omliep, zijn dat nu de ja, de leukste winkelstraten van Nederland geworden. Zo zijn ze uh, genoemd uh, een paar maanden geleden. De leukste winkelstraten van Nederland van 2011. Dus wat willen mensen nog meer, zou ik zeggen? Nel die jaren blijft trouwens ook bij ons, zo dadelijk na en Dus als u nou bezig bent met uw straat. Hè? Als u nu denkt: van ja, ik, ik woon in een straat en daar moeten wat dingen veranderen. Ik weet alleen niet precies hoe ik dat aan moet pakken als, als bewoner of als ondernemer dan geeft Nel gratis en voor niets adviezen. Dus u kunt bellen voor adviezen die passen bij de methode Nel 0800 1121. Dat kunt u doen vanaf kwart voor één. Mailen kan nu al naar kazaluna.ncf.nl en twitteren. Dat kan ook met hashtag Kazaluna. En kijk ook even op onze Facebookpagina als u dat leuk zou vinden. Nel nou, jager, ik zei het al. Eerst een, een, een, een wijk waar mensen zich eigenlijk nauwelijks meer in waagden op een gegeven moment. Ook een beetje een verloren wijk. De gemeente had de buurt eigenlijk al een beetje afgeschreven. Nu de leukste winkelstraat van Nederland. Eh, is dat nou echt de kroon op je werk, zo'n zo benoeming? Ja, natuurlijk. Dat is altijd wel heel erg uh, leuk als je dat hoort. Maar goed, wat is een leuke winkelstraat? Ja, wat is, wat is het een leuke, nou, leuke winkelstraat? Vind jij het een leuke winkelstraat? Ik... Enorm leuk vind aan de Haarlemmer buurt is dat het een straat is... waar zowel jong als oud mensen met een brede beurs... mensen met een smalle beurs uh, zich kunnen vinden. Het is een, nog een hele echte community gebleven. Er zit natuurlijk ook gewoon heel veel bewoning omheen. En dat je ziet dat je daar je kunt je boodschappen doen... je kunt winkelen, je kunt uitgaan, je kunt naar de bioscoop, naar het theater. Maar je kunt ook enorm mooi door die buurt dwalen... Want het, is, het heeft een enorm monumentale kracht. We hebben een prachtig achterland, de westelijke eilanden uh, daar. En je kunt daar enorm veel energie uh, op doen. Dus die buurt heeft zijn authenticiteit niet prijsgegeven? Absoluut niet. En dat is de kracht van die buurt. Ja. Tegelijkertijd, als je daar door die straten loopt, dan zie je heel veel uh, toeristen. Want het zijn uh, leuke winkeltjes, bijzondere winkeltjes. Je kunt uh, uh, op een hele hippe manier koffie drinken. Uh, het, het is ook wel een hippe straat geworden. Ja, ik heb je heel een hekel aan het woord hip, hoor. Ja, maar het is het wel. Nee, vind je ik wel. Het helemaal niet. Nee. Hippe koffiebarretjes. Nee, ik vind dat geen hippe koffiebar. Ik vind het gewoon, je kan je koffie drinken daar. Maar dan kunnen jij en ik, kunnen daar ook terecht. Het is niet van, la, moet Wil je alleen maar hip zijn. zeggen dat wij niet hip zijn dan, wel? Oh ja, natuurlijk, sorry. <laughs> ja, we zijn hartstikke hip, hè? <laughs> <laughs> Ze zijn er heel erg welkom in die hippe koffiebar. Nee, is hip voor jou een, een scheldwoord, zal ik maar zeggen? Nee, het is geen Moet er scheldwoord. Moet het niet een hippe straat zijn? Nee, dat is voor mij een leeg uh, begrip. Wat is hip? Dat is maar wat iemand ervan maakt. Kijk, het leuke is dat ik vind dat je uh, uh, koffie kan drinken... op verschillende momenten bij verschillende ondernemers. En het leuke is, we hebben nu bijvoorbeeld een uh, uh, koffiebar... ik weet niet of ik reclame mag maken, maar doe ik even niet. Uh, we hebben een, uh, een uh, uh, koffiewinkel bakken Mediterrane kun je heerlijke koffie drinken, enorm lekkere croissantjes en koeken... En daar net naast zit een andere koffiewinkel, maar die is een eigen koffiebonenbrand. En wat denk je, die twee werken hartstikke leuk samen. Want de een zegt dan, nou ik koop bij jou mijn brood, want dat gebruik ik voor de soep. En de een die zegt, nou als het bij mij te druk is, dan komen ze bij jou. En is het uh, uh, te druk bij mij, dan uh, hup, gaan ze daar weer heen. Dat is ook die kracht van die buurt. Ja. Die enorme samenwerking en die enorme overloop uh, naar elkaar. Maar mag je zeggen dat je werk af is hè? Dat je je eigenlijk kunt stoppen als straatmanager van de Haarlemmerstraat en de Haarlemmerdijk? Ja, een, een winkelstraat is nooit af. Als een winkelstraat af is, dan zou je een museum hebben. En uh, de kunst is om de dynamiek te volgen. En die is nu heel interessant om te weten... wat gaat dat internet nu wegsnoepen? Gaat dat inter internet inderdaad uh, veel wegsnoepen? Ja, gaat dat veel winkels de kop kosten bijvoorbeeld? Hoe houden die ondernemers, vooral die kleine ondernemers... want het is een straat met 254 ondernemers voornamelijk uh, uh, kleine zelfstandige ondernemers, hoe kunnen die tegenwicht blijven geven? En uh, ja, dat is de uitdaging uh, waar ze nu voor staan. En ik denk dat het nu een tijdperk is... waarbij je gewoon terug moet gaan naar wat is ondernemen... Dat is op een gegeven moment dat je een keuze hebt gemaakt. Dat je daar iets mee wil. Dat je daar een ontwikkeling in moet doormaken. Dat je iets leuks hebt wat je wil verkopen. Dat is niet naar de groothandel gaan en een aantal spullen kopen. En nou, dat zet je neer. En dan heb je een toonbank. Dat denkt als winkeltje spelen. Maar waar het om gaat is met gepassioneerde ondernemers. Die gaan voor hun vak, staan voor hun vak. Dat je daar ook die tegenwicht, uh, dat tegenwicht ook kan geven van internet. Ja, want zo'n straat moet het zijn wat jou betreft. Een straat met kleine, zelfstandige ondernemers, originele ondernemers. Maar ook ketenbedrijven, want die heb je ook nodig. Je hebt in zo'n winkelstraat heb je ook gewoon een supermarkt nodig. Niet te veel, maar gewoon in verhouding gezien. Ja, waar je gewoon je halfje melk kan gaan Precies. kopen. Precies. En juist die verhouding is zo enorm goed in die Haarlemme buurt. Want als je alleen maar, want je zei net, uh, uh, veel toeristen... Het meeste wat er komt zijn buurtbewoners. En dat is natuurlijk leuk. Maar je kunt niet alleen van je buurtbewoners bestaan. Dus je moet ook hebben van andere buurten. Ja, van En die komen dan weer niet voor de supermarkt. Die komen Precies. dan weer voor die kleine ondernemers. Dus die mix is zo enorm uh, belangrijk. Dat je die gewoon dat evenwicht heel goed uh, bewaakt. Nou kan ik me wel voorstellen dat jouw positie verandert. Omdat je hebt eerst de schouders eronder gezet. Samen met hè, ondernemers die, die hun bedrijfje naar de knoppen zagen gaan. Nou, een aantal van die ondernemers uh, hebben het gered. Hè, dankzij deze, deze uh, ja. inspanningen. Nu zitten er ook jonge ondernemers die ja. die moeilijke tijd niet meegemaakt hebben. Ik kan me voorstellen dat die zeggen, nou mevrouw de Jaren, fijn dat u er bent. Maar ik weet zelf heel goed hoe ik mijn winkeltje moet runnen hoor, dank ja. u wel. Dat je meer weerwoord krijgt nu, omdat het belang misschien anders is van sommige ondernemers. Dat is inderdaad waar. Het belang verandert ook. Uh, je ziet dus ook uh, uh, de verhouding jong, oud. Nou, dat blijft eigenlijk wel zo'n beetje. Maar dat je dus inderdaad ziet dat mensen nu in een gespreid bedje komen. Vaak de historie niet kennen. En gewoon eens denken van, ja, wat moet die lawaai papa? Ga je nu weer met mij? Moet ik zo nodig weer iets uh, gaan doen? Ja, die samenwerking tussen die ondernemers, niet mijn samenwerking, maar die samenwerking van die ondernemers, dat ze met elkaar verantwoordelijk zijn voor een winkelstraat. Want die maak je of die breek je af met elkaar. En krijg je dan veel steun van de ondernemers met wie je al jarenlang samenwerkt? Ja. Ja, eigenlijk ja, die kennen je natuurlijk ook en die weten wat je gedaan hebt. En het is voortdurend natuurlijk toch weer uh, laten zien: van je hebt het beste met ze voor, je kunt het beste voor ze betekenen. En bij sommige mensen die hebben inderdaad zoiets van: alsjeblieft zeg, mag die lawaai, papa de deur uit. Uh. Ja, maar ook nog steeds. Je kunt nog steeds niets afdwingen. Absoluut niet. Als iemand een lelijke uh, etalage wil hebben die niet verleidelijk ja, is voor ja, maar de dan passant... dan kun je ze niet zeggen zelf dat weten. moet. Nee. Nee, nee, ik heb helemaal geen enkele... ook niet met welke winkels er komen... heb ik ook helemaal niets over te vertellen. Daar bemoeide Uiteindelijk... je je ook niet meer mee? Nee, In het begin ja, bemoeide je je daar wel degelijk mee. Ja, maar nu zijn het eigenaren... en toen waren het ook eigenaren. Alleen was het toen het grondbedrijf en dan was het iets makkelijker onderhandelen. En nu is het, zijn het nog een paar woningcorporaties een paar particuliere eigenaren of een paar, het zijn de meeste particuliere eigenaren, maar goed, je hebt je sporen ook wel verdiend, dus mensen weten wel ongeveer wat ze van je kunnen verwachten. Maar stel nou een, een hele koffiebarretje besluit de deur te sluiten en die verkoopt het pand aan een belwinkel of noem eens iets anders zo ongezelligs aan een uh, wax saloon. Wat zeg je dan? Ja, zou jammer. je dat nou wel doen? Ja, ik zou eigenlijk zeggen, voor God, zou je dat nou wel doen? En als zo'n man zegt, ja, waarom niet? Want die betaalt mij overname en dergelijke. En uh, ja, daar zit ik ook uh, op te wachten. Dan zeg ik, goh, dat is wel jammer. Maar dan ben je uitgepraat. Ja, ben je uitgepraat. Maar ga je dan de andere ondernemers mobiliseren... om hun collega op andere gedachten te brengen? Nee, nee, dat vind ik ook niet sportief. Dat vind ik ook niet kunnen, want uiteindelijk zijn het collega's van elkaar. En die moeten met elkaar uh, een aantal dingen doen. Uh, ik kan wel zeggen van, goh, dat is nou een gemiste kans. Ja en zou je toch niet kunnen overdenken... om misschien iets anders, wat dan een bijdrage voor de buurt. Maar dat is dus dat spanningsveld waar je ook verdurend in zit... dat ondernemers uiteindelijk altijd ook aan zichzelf denken. En terecht. Want uh, we hebben dat ooit gehad met een pand... was van een, uh, een uh, tapijtzaak. Um, uh, en, en, en die man die had vijf van die pandjes aan elkaar gekoppeld. En op een gegeven moment zei je... nou, het zou leuk zijn als je die pandjes terug zou brengen. Hè, dat je ze opnieuw naar vijf kleine pandjes... en die zei, ik vind het allemaal erg leuk... Daar heb ik helemaal geen zin in. En baf, komt daar de etels uh, binnen. Ja. ja, daar kan je heel erg treurig van worden. Wat een handige winkel op zich. Ja, maar die man zegt, het is mijn oude dagse ja. Ik heb geen zin in dat gedonde jaag En dag... Ja, dat uh, moet je dan ook begrijpen. Ja, maar dat is toch ook logisch? Ja. ja. En dat is ook wat je uh, moet doen. Je moet je kunnen verplaatsen in... Ja, als ik eigenaar zou zijn, zou ik het misschien ook doen. Ja. En ieder heeft dan een belang... De kunst is eigenlijk om ieders belang gewoon boven tafel te krijgen. Er is niks mis met een eigen belang. Iedereen heeft een eigen belang, maar leg dat maar op tafel en uh, dat je eigenlijk moet gaan zien van nou, waar zitten nou onze overeenkomsten? Waar zitten onze verschillen? Oké, okay, dan moeten wij aan die verschillen gaan werken. Voor zover dat lukt. Ja, en voor zover de wilder is wat dat betreft. Precies. Nou, heb jij een naam gemaakt als een straatmanager. Uh, zo zie je zelfs dat meer Amsterdamse straten een straatmanager hebben. Die resorteren allemaal onder de organisatie Amsterdam City. Jij staat ook op die lijst van straatmanagers. Um, is dat voor jou een verkapte vorm van erkenning... dat die functie zo serieus genomen wordt inmiddels? Uh, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Want ik vind op het moment dat het geïnstitutionaliseerd wordt... en dan krijg je allerlei handvatten voor... en dan is het van nee, dit is het en iets anders kan niet. En dan denk ik van ja, dat bestaat niet. Ik ben trouwens geen straatmanager, maar een winkelstraatmanager en dat wij vallen onder de paraplu van de vereniging Amsterdam City... is slechts in uh, het centrum van Amsterdam. Die heeft zich een rol toegeeigend als... wij zijn de coördinerende uh, vereniging van de uh, binnenstadondernemers. Maar heb je er niet zoveel mee? Als ik hoor wat nee. je nu zegt en uh, als ik ook in je ogen kijk nu... Ja. ben je niet zo dol op die organisatie? Nou, niet dol op die organisatie uh, klinkt een beetje hard... maar er kan meer uitgehaald worden als dat er is... En waarom is het zo gevaarlijk, zeg je, dat, dat zo'n functie van straatmanager of winkelstraatmanager geïnstitutionaliseerd wordt? Nou, dat zie je dus, dat er nu mensen komen die denken van... oh ja, nou, ik moet gewoon een leuke activiteit doen, ik moet een bloembakje neerzetten en een keer een winkel... Uh, een soort afstreeplijstje. Ja, een soort afstreeplijst van, oh ja, dit is uh, het functieprofiel. En dan denk ik van, nou, doe dat nou niet, want elke buurt is anders. En ga nou eens kijken wat een buurt nodig heeft. Het moet uit je hart komen. Ook voor een deel moet het echt uit je huid komen, maar het is ook kennis. Je moet kennis hebben stedenbouw, je moet kennis hebben van planologie, juridische kennis, kennis van uh, huurrecht, kennis van uh, vastgoed. Uh, maar is, weten... er, is, er geen, is er geen enkele andere goede straatmanager in Amsterdam op dit moment? Oh, er zullen best straat, uh, goede, goede straatmanagers zijn. Uh. Maar ik ben natuurlijk wel iemand die ge, gepokt en gemasseld is uh, ja. ook. En ik ben natuurlijk steeds bezig om te kijken van ja, hoe kunnen we verder? Ik hou in de gaten, wat gebeurt er? Op welke wijze? Nou, dat betekent dat ik nu een draaiing ook in mijn werk maak. En ook bij uh, sommige andere winkelgebieden zeg... van weet je, ik ga samenwerken met die ondernemers, terug naar de basis. Want ondernemers zijn. Heel belangrijke winkelstraten. Ja, Het is nu jouw vak geworden. Hè? Je bent nu straatmanager. Ja. En je zet je diensten niet alleen maar voor de Haarlemmerstraat en de Haarlemmerdijk in. Ook andere straten kunnen een beroep op je doen. Je woont ook niet meer in die buurt trouwens. Nee, ja, je bent verhuisd. Ik kon er niet meer wonen. Waarom niet? Uh, ten eerste, ik woonde in de Haarlemmerbuurt op het Haarlemplein, uh, in een woongroep. En uh, mijn dochter werd ook uh, groter en puberen. En uh, die had zoiets van: Nou, we moeten met al die moeders en al die mensen omheen. Me okay. En hoe uh, belachelijk dat je ooit in de woongroep kon wonen. Ja, toen moesten wij op zoek naar een andere woning. En waar vond je die? Nou, ik heb een tussenstap gemaakt. Eerst op Looijersgracht. En uiteindelijk woon ik nu uh, bij de Nederlandse Bank. Uh, dus daar, uh, bij de Utrechtstraat in de buurt. Dat is een hele andere kant van het centrum van Amsterdam. Uh, ja, maar wel ook een heel leuk stukje van uh, het centrum. Want ik wilde per se in het centrum blijven wonen. Maar daar kun je dan ook flink aan de gang in die Utrechtse straat. heeft je tot drie jaar lang opengelegen en een tram die er niet doorheen kon. Daar heb ik ook gewerkt. En ondernemers he? die failliet gingen. Ja. Daar heb je ook gewerkt? Ja, daar heb ik ook gewerkt. Drie jaar lang. 2009 begonnen. En uh, eind juli uh, daar geëindigd. Uh, toen de tram, de tram weer mocht rijden. Uh, rijden, tram 4. Ja. Ja. En wat heb je kunnen betekenen in die, uh, in die drie jaar? Nou, uh, ten eerste het opzetten van de ondernemersvereniging... omdat die daar helemaal niet uh, bestond. Ze hadden uh, uh, iemand die de feestvlichting nou organiseerde... en verder ik niet... Nou, daar een hele goede basis uh, voor gelegd. En dat heeft ook heel goed uitgepakt... toen dat project Werk aan de Weg een beetje dreigde in het water te vallen. Dan konden we heel erg goed de vuist maken ook. We hebben heel hard gewerkt, samen met de voorzitter. Ook we tegen werken... de gemeente die dat tegen werk maar gemeente. niet uitlopen ja. en liet uitlopen? Ja. En dat jij uiteindelijk hebt kunnen zien... en dat vind ik een unicum wat we bereikt hebben in Amsterdam... dat uh, het Werk aan de Weg, uh, ondanks alle ellende die hebben daar een regeling voor alle ondernemers... in Amsterdam uit kunnen halen. Alle ondernemers die in ja, zo'n situatie uh, terechtkomen? Uh, worden geconfronteerd met werk aan de weg... of het langdurig is, waar ze omzetdaling van hebben. Die kunnen een beroep doen om een nadeel compensatieregeling. Ik vind dat fantastisch ja, dat je dus dat, dat kunt bereiken. Ja, niet alleen de ondernemers in de Utrechtse nee. straat... alle ondernemers Precies. in Amsterdam. En dat we zo hard hebben kunnen hameren... ze ook op een gegeven moment naar de ombudsman uh, zijn gegaan... van jongens, dit kan niet waar zijn... Uh, kijk, je kan wel zeggen ondernemersrisico, maar als jij voortdurend in de weg loopt, is dat geen risico meer voor die ondernemer. Nee, dat is nee. treurig. Uh... Je woont nu daar bij de Utrechtse straat. Mis je je buurtje een beetje? Nee, ik ben natuurlijk heel vaak in de Haarlemmerbuurt. Jawel, dan moet je wel op de fiets stappen. Ja, maar goed, dat maakt niet uit. Amsterdam is klein hoor. Ja, dat is ook wel weer waar. Maar ja. de Haarlemmerbuurt is nog steeds thuis? Is thuis, maar ik... Ik werk ook heel graag in andere buurten. Ik heb, uh, andere drie, steden ook? Andere steden. Ik heb drie jaar in het Zeehalde kwartier in Den Haag gewerkt. Fantastisch mooie buurt. Dat is pas echt thuis, hè, Den Haag. Geweldig gewoon. Uh, ja, vond ik ook heel leuk uh, om het werk daar uh, te doen. Ondanks dat het niet allemaal van de Leijen ging... heb ik enorm geworsteld. Uh, enorm veel uh, herrie, ruzie. Uh, nou, uh, duwen trekken. Ik uh, ben naast uh, in Enkhuizen... heb ik wat workshops uh, gegeven... Ik ben in Hilversum geweest, uh, waarvan ik dacht... oh my goodness, wat is er gebeurd in Hilversum? Mag ik alsjeblieft de straten aanpakken? En daar ben je nu mee bezig? Uh, nou, ik zou dat wel heel graag uh, willen. Ja, ja, daar zouden wij dus van kunnen gaan profiteren ja, hier in Deelversen. We praten straks verder met elkaar na één nou, wat zo dadelijk een nieuwe aflevering van uh, onze hoorspelserie hier op Radio 1, in het bureau. En daarna is het woord opnieuw aan Nelde Jager, maar ook aan u. Want ik ben heel benieuwd hoe het leven in uw straat is. Of u tevreden bent over uw straat of over uw buurt. Of dat er hoognodig dingen moeten veranderen. En zo ja, hoe pak je dat dan aan? Krijgt u medewerking bij die plannen van uw medebewoners, van de ondernemers... in uw straat, van de gemeente? Dat wil ik graag van u weten. En Nel blijft dus bij ons tot twee uur. En ze is ook bereid om u adviezen te geven... over hoe uw straat nou leefbaarder en prettiger te maken. Toch, Nel, dat klopt, hè? Ja. Dus grijp uw kans en vraag Nel de Jager om advies. De methode Nel werkt misschien ook bij u in de straat. Bellen kan met 0800-1121. 0800-1121. Mailen kan naar casaaluna.ntcv.nl. En Twitter kan dan weer met hashtag Zoals gezegd, nu een nieuwe aflevering van het Bureau hier op Radio 1. En daarna bent u weer van harte welkom hier bij ons in ons Huis van de Maan. Even na 1. Tot zo. Ook wel eens bang. Nee. Net als jij. Nee. En jij. En ik. En ik. Een CRV. Het bureau, hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 3, aflevering 48, 1974. Slippen de brommers, naar de rotkoppen. Het zou maar geen donder kunnen schelen. De troep laten liggen, rustig doorrijden voorbij de bocht. Mijn jack uittrekken en onder mijn tas binden. En s'avonds rustig naar de nieuwsberichten luisteren. Door een nog onbekende oorzaak... zijn hedenmiddag op de oprit van de IJsselbrug... tussen Arnhem en Westervoort... twee bromfietsers om het leven gekomen. De politie stelt een onderzoek in... Niemand zou vermoeden dat daar een eerzaam burger achter zat... met een perfect alibi. Want wat had hij op de IJsselbrug bij Westervoort van doen... als hij van een zakende gesprek met de burgemeester van Gent kwam... over zoiets belangrijks als de uitgave van de verhalen... verzameld door de oude zieke heer Stinnissen. Wat ga je doen? Ik ga die lezing over de wieg maken. Die lezing over de wieg maken? Ik dacht dat je dat niet zou doen. Je zou toch zeggen dat je dat niet deed? Ik doe het toch maar. Daar begrijp ik niets van. Dat kun je ook niet begrijpen, omdat je er zelf niet voor staat. Kun je me dat dan niet uitleggen? Als ik zoiets weiger, bijvoorbeeld omdat ik geen tijd heb... dan vragen ze me de volgende keer weer en dan wat eerder... en dan is de last nog veel zwaarder. Want dat is toch te gek? Ja, maar zo werkt het. Maar ze kunnen je toch niet dwingen om je dood te werken? <coughs> Bovendien vind ik dat als je naar zo'n congres gaat en ze vragen je wat je ergens van denkt... dat je dan ook je nek moet durven uitsteken, anders kun je beter niet gaan. Nou, dan ga je niet. Wees blij. Ben meteen van dat rotcongres af? Dat kan hem helemaal niet. Ik zou niet weten waarom niet. Waarom zou dat niet kunnen? Maarten, ik vraag je wat. Waarom zou dat niet kunnen? Omdat het mijn werk is en laat me alsjeblieft met rust. Wel, nou nog mooier. Ha, ik zou nog kwaad worden ook. Terwijl ik me alleen maar ongerust maak. Dat is helemaal het einde. Dat je nog kwaad wordt ook. Maar waar heb ik dat aan verdiend? Je hoeft je niet ongerust te maken. Maar ik mag me toch zeker wel ongerust maken? Je verbiedt me toch niet om me ongerust te maken? Zo gek is dat toch niet dat ik me ongerust maak... als je op zaterdag al zit te werken... vroeger werkte je nooit het weekend kun je dan niet eens één dag niet werken? Het mag toch wel één dag duren, zo'n weekend. Morgen zul je ook alweer voor het bureau zitten te werken. Is zes dagen in de week dan niet genoeg? Is zes dagen in de week dan niet genoeg? Ik weet het niet, maar laat me nou alsjeblieft even die lezing schrijven. Nou, dan ga ik maar alleen boodschappen doen. Dag, zaterdag. Tot de volgende week, zullen we dan maar zeggen. Als je lezing dan tenminste af is. Als er dan al niet weer een andere lezing is. Zou je hem niet even willen helpen met tellen? Helpen? Moet ik je nou ook nog helpen? Is het al niet erg genoeg dat jij hier in het weekend voor het bureau zit te werken? M Moet mijn weekend soms ook nog verpest worden? Hoe durf je het te vragen? Alsof je niet al genoeg personeel hebt. Je hebt toch vier meisjes tot je beschikking? Neem er dan nog een vijfde bij? Vraag of ze het weekend hier komt. <laughs> Vraag balk of je er niet een vijfde bij kunt krijgen. Tel je toch eens voor. Ik weet gewoon niet wat ik, wat ik ervan denken moet. Het is al zo'n schande dat jij er thuis aan werkt en, en dan vraag je nog of ik je help. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Dat ik je moet helpen voor het bureau. Dat is de omgekeerde wereld. Wat bezielt je? Het is al zo krankzinnig dat je je thuis overuren zit te maken voor niks. En dat ik je dan nog zou moeten helpen. Dat je me dwingt om te zeggen, daar heb ik geen zin in. Stel je voor, dat is toch krankzinnig dat ik dat zou moeten zeggen? Had je werkelijk één ogenblik gedacht dat ik dat zou doen? Dat is toch te krankzinnig om los te lopen? Het is toch een schande om mij zoiets te vragen alleen al? Het is toch helemaal niet leuk voor mij om te moeten zeggen dat ik daar geen zin in heb? Zoiets krankzinnigs hoef je mij toch niet te laten zeggen? Dat, dat zou toch helemaal een toestand worden? Als we hier in het weekend samen voor het bureau zouden gaan werken. Het, het is toch al krankzinnig dat jij dat doet? Dat rottige bureau, dat is toch al een schande dat jij er thuis aan werkt? Oh. Ze begrijpt het eenvoudig niet. <treeks> Met Maarten... Ik ben begonnen aan die lezing over de wieg en ik wou thuis blijven tot ik die af heb. Dan is het misschien goed om maar meteen afscheid van elkaar te nemen. Voorgoed? Dat zou me niet verbazen. <laughs> en ik wil toch nog wel even opmerken dat ik het zonde vind dat je je daarmee bezighoudt. Alleen om die heren weer hun circusvoorstelling te geven. Alles wat je doet is een circusvoorstelling. Niet als je iets doet wat je pakt. Alles wat ik doe pakt me. Ik voel me alleen bekocht als het af is. Toch vind ik dat je het zou moeten weigeren. Goed. Zou je me nou Chitske nog even willen geven? Ik wou een vragen om me wat boeken en fiches te brengen. Uh, dan moet ik de witte knop indrukken. En dan haar nummer draaien en dan moet zij de witte knop ook indrukken. Even kijken, hoor. De witte knop indrukken. Uh, dag, Maarten. Uh, met Maarten. Ik blijf thuis om die lezing over de wieg te maken. Zou jij in de loop van de dag tijd hebben om me wat fiches en wat boeken te brengen? Wat zou wel wat voor boeken moeten dat zijn? Zal ik je nu helpen met tellen? Nee, dat hoeft niet. Waarom niet? Ik bied het nu toch aan? Maar het hoeft echt niet. En je vroeg het? Ja, maar het is niet nodig. Waarom vroeg je het dan? Het was meer omdat ik steun zocht, denk ik. Dus dat heb ik nu verpest? Nee, natuurlijk niet. Het was ook helemaal zo belangrijk niet. Nou, daarom kan ik toch wel helpen. Ja, maar nu heb ik niets te tellen. Nu zul ik te schrijven. Hm. Maar zul je het dan wel zeggen? Als ik kan helpen? Ja, dan zou ik het zeggen. Want je weet best dat ik je helpen wil. Dat zei ik maar, dat ik dat niet wou. Dat weet je toch wel, hè? Ja, dat weet ik. Dat was niet lief. Ach, niet lief? Nee. Dat was niet lief. Ik ben geen lief mens. Hoor je me nog? Ja, ik hoor je. Ik zei dat ik geen lief mens ben. Daar moet je dan toch iets op zeggen? Je bent wel een lief mens. Maar nu wil ik even werken. Dag, Tjitske. Hallo. Was het niet te zwaar? Nee, hoor. Blijf je niet even een kop thee drinken? Ja. Ga maar ergens zitten. Schiet je op? Langzaam. De moeilijkheid is dat de vragen in de tijd verkeerd gesteld zijn, zodat je het proces van verdringing van de schommelwieg door de staande wieg en later door de kinderwagen niet kunt volgen. Ik ga daar wat van zeggen. En wat voor wieg heb jij gelegen? Oh, dat weet ik niet. Wat was je vader toen jij geboren werd? Werkloos. Vader van Tjitske was ook werkloos. Oh ja, <lacht> mijn vader ook. Maar dat was in. 1946? Ja. Nee, mijn vader in de crisisjaren. Later is hij conciërge geworden, toen zijn we ook naar Drachten verhuisd. Nee, mijn vader was bouwkundig tekenaar. Daarom heeft Nicoline nog altijd de pest aan mensen met een hoge positie, zoals mijn vader. Omdat haar vader werkeloos geweest is. Ik heb niet de pest aan je vader. Terwijl mijn grootvader bakker was... en haar grootvader een schildersbedrijf met 200 man personeel had en op de beurs speculeerde. <lacht> Wat was jouw grootvader? Boerenarbeider. En de anderen? Dat, dat weten ze niet. Turfgraver, de denk ik. De verhalen van je moeder? Nee, van mijn vader. Dus je grootmoeder het de Van den Akker? Hm. Interessant. Dan zou je nog best in een schommelwieg gelegen kunnen hebben. Want de schommelwieg heeft zich het langst gehandhaafd aan de sociale periferie. Of anders in een kistje. Dat zou je toch nog eens aan je moeder moeten vragen. Nou, dan vind je het zeker ontzettend patserig, zoals wij hier wonen. Nee, ik kan daar wel tegen. Je kunt de zon wel in het water zien schijnen. Wil je suiker en melk in je thee? Vind je die nou zo links? Ze deed geen mond open. Ze was verlegen. Ik dacht nog, dat zal wat worden. Die zal ons wel eens de les komen lezen, zoals jij over de gesproken had. En dan komt er zo'n kind dat geen woord durft te zeggen. Ze stemt PSP. Ze heeft toch een verschrikkelijk slap gezicht? Als je zo'n gezicht hebt, dan betekent dat toch niks? En die vergeleek jij nog wel met Henriette. Ze lijkt niet op Henriette. Omdat ze niet zegt. Maar er zit toch helemaal geen kracht in? Henriette zegt niks, maar daar zeg je toch niet van. Wat heeft die een slap gezicht? Dat zeg je toch niet van Henriette? Nee. Ik wist niet wat ik zag. Ik dacht, wat komt daar nou binnen? En toch vind ik het wel aardig. Nou, dan kan ik je dan niet mee feliciteren. Hier, daar heb jij ook wat. Hoe zou dat eigenlijk komen dat het haar van zo'n hond niet doorgroeit zoals bij een mens? Het groeit wel door, anders hoefde ik hem niet te laten trimmen. Maar dan toch maar een beetje. Terwijl het bij mensen al maar door blijft groeien. Bij sommige mensen tenminste. Dat wou ik net zeggen. Bij u zie je daar niet zoveel van. Nee, bij mij niet. Maar bij jou, bij het wel. <tosses> Heb jij het eigenlijk ooit wel eens geknipt? Mijn vriendin haalt de dooie punten eruit. Dus dit is de lengte? Ja, dit is de lengte wel. Zo'n beetje tot op je schouders. Nee, dat zou ik nooit halen. Het zou geen gezicht zijn. <tosses> ja. Wie zal ik zeggen. Joris, nou is het wel genoeg. Ga liggen. Ga liggen, zeg ik je. En hoe is het dan te verklaren, denken jullie, Wat? dat sommige vrouwen zo lang haar hebben dat ze erop kunnen zitten? Dat ze niet lang zijn. Hoezo? Dan moet het nog langer zijn. Oh, het is een grapje. Volgens Desmond Moors is dat nog uit de tijd dat ze in het water leeft. In de zee. Oh, is dat het? Maar. Mannen leefden dan toch ook in de zee? Of die niet? Vrouwen moesten hun kinderen vasthouden. Hij zegt er ook dat je daarom meer kale mannen dan kale vrouwen hebt. Maar die kinderen hielden zich toch vast aan hun vacht? Het haar op hun hoofd was hem op te drijven. Je hebt dus vacht en je hebt haar. Nee, dan begrijp ik het. Nou, begrijp ik ook waarom wat ik nog aan vacht op mijn lichaam heb niet groeit. Is je lezing af? Alleen slot nog. Ik heb wel een slot, maar dat bevalt me niet. Het probleem is zeker dat de vraag te laat gesteld is. Een vraag is nooit te laat gesteld. Je moet het alleen goed stellen. Oh, ik heb iets stoms gezegd. Nee, dat doe ik niet. Ik moet er alleen voor oppassen dat ze straks niet tegen me zeggen... heel interessant, maak jij de kaart van Europa dan, maar Dat zou je niet willen. Nee, dat lijkt me een ramp. Ad en Bart zetten hem nu het lezen. Daarna krijg jij hem. En dan kunnen we erover praten.